Ik moest ik na op de Willemboef zeggen, Maria Petronella Verberen. Den drood een heel walvergoem gingen minst en antvujoen. Maar Azuren, Marie den Beir, den leggen die oog als daar zullen oer in hun nek dan het niet om zeggen. gezoet ze een inke laten Maar Marie kwam van den Bernou in een boogschuit af. En ze met Piet van Knoppels. In dat gedoende bovenop de kop in walvergoem, een velhof en een schoen geleg vlak aan de kassa. Hulle goeien en katers bekletsen vier gemeentes. al was maar mee schroken. Piet was een brave jongen, daar niet van. En een genuichelijk peken. Maar het is malereus, we Marie vult het tam. Marie, daar zat fien, had poeier in een gat. Klotte genoeg, maar dat kot is te klaan paas Marie het op in je eigen. En uitduren moesten de pierre naar het karielwerk, hoe staan. Zo vult de keus, broekjes vult de zuid en net de kreassen. En ze liet schuu optrekken. En vanaf die eerste stoor ze de muren in trekken verstierend te sparen. En gezien nou, Uitgetast en met blazen getrokken tussen dankers. Gelijk die vosse katinnen daar vol jongskes. En thuis zie ik je wat de Een donkere lijge kas waar daar s'nachts de framations in rondvlogen. En op afkwamen. En allemaal spinskes pa bij al die gassen. En ze baden alles vol in zijn vierkant. Met grote poten voor de uit te laten. Met dikke ate weddels op. Het doet de droom en daar een dansvloer van een koeienstal, vol schieke blinkende biesen, op lange roten, met een gespanneur, wat dat de horen op en een duim dik, en met de melk eitrets is geriet. En daarboven een gematst wolfsel, dat krochen onder de vracht proper gevater grondsel, en hoe gestapel zo, met gedusse stroe. En de figuren zijn in trek in Brussel, en zien ik hier warmrood en liep beres met de figuren. En daar op de uitkant de pierrestal, met joge gesmettere stieren, op maat gemokt en briardijnen krubbes. En hier kotvet getrekkende gerieren in kraakert blinkert leir, en op doorglappen peres en naam, in koper met ronnen koppen. K Het gebied en de kinneketen wat uitgesleten van het vuil bezigen. En ginder de misetten op een aaten dokapuit, wie als de Pierre in het vuil bleven eten, als die wugelden van het werk. En van hier tot daar, en ze trok met een tip, een meet, kiekerenkoten. Want in Brussel schreeuwen ze voor we Wessaren, daar zijn ze roog naar. En ondernast, gellering, met op de bergbank een blinkend, gelettig blad, Vol drupgerkjes, voor de boter uit te werken. Want voor je boter vochten ze, en je platte keis was veel trok en vruig. En aan stal in kekamer kamerken voor het stalmaasen, mee met een binnendurken recht in de stal, wie als er s'nachts iets schuldt, en dan op een uchtermuig stal in met een licht En met een bloedse kop tegen de amalse warme koeienzak. En met schappen, uren en een stuk. En goed letten dat er geen matten in zaten. Want de ze sloegen ze niet meer tot in het melkhuisigen. En tot in de goede ra. En in nachten de zijn met een vinger van de talen vissen. En als de zijn zuur genoeg was, boteren. En met stompen, als het vat niet afging. Het plotje wat uit de gasten eten, was ze grat vergeten. En de veehazen op het hoog van de uit, een tijd, een gezet, muren van de koer. Pamarie Marie droon alles rond, vrije daar de grap. En we Piet te rap, veul te rap. Dat was in een jaar niet. Ik kreeg de vapwannies en een koop en de sasjes en de kweddelkutsen. Allemaal tegelijk, als een dag getoeber en dag doen bezig zag. Thijs liepen in de weg en het was gedurig Arre en mij daar. Het is niet om doen, een voorgescheten. Het tijd om dril en over een keit staan. Maske Piet, nog een strijdkeider moet aan de gat aangaan, dan kunnen ze een passante koer opkijken. Dan ging Marie op de achterste poort te staan. Een goeie naap gaat ge gewoon op en afzazen, en Piet stond uit te blinken. Op katijt van Walvergoem ook Piet van Jeppes met zijn blauw zoom een lange omver. En de bierst was al op haar besproken en verlast in punsen, spek en plakkenesp. Pitaal zijn en bin, want dat was al zijn derde vandaag en dan wassen ze hun snugger niet meer en die bienspronketten van hij recht. Het bloed was bekans geronnen als hij afstak. Gewoon ze keilen tot verbouwde kanten in den breiker tot hij kardaais ging er ver aan het In dat een veel scherp poera was de pastoor van Koppengoen. Zie, hij komt generaal deugenspuit, met zijn koren zijn een bruine verrakkelen drok tussen zijn piketten van biën opgetrokken. Want op deze baan is stalmoeter wat dat de klok slaagt, zonder wassen ter. Zien hier zijn bloed op vol moeter, dat vast plek die zijn vozeaars. Nou staat met zijn bier naar op de gebrandwerken te gesticuleren. Ho ho, zien hier jongens, wat ispen, en wat brokken blijvlies. En dan een ik van novenin met pijren gestoofd. Zo stond na lachen te prenkelen en te trassen. En dan schoot in een lach, dat giel zijn vuurportaal meewaggelen. Het was een brein en uit Brussel. Geld waar niet. Veen volop pannapensen, zaan. We zullen de veun een rappen misken afbustel. Wie dronken bij de boeren zo uit de stenen kennen. Easy, zaan. In ieder trok af, zonder reis om te halen. Ik heb van ons hier een goede moek gehad. En ik zwanjeer En ik ben ik dat dapper niet Hier Giel ben je ging bij hem zondag naar de mis. Zijn kerkzij was de vuite klaar. De kusteraal processen van de zolderguld staaf van de meilor. Van zaten de mazes, properkes met de snurrekom, van hun naar in bekken op zaal vezing ingedrood met boekels en van boven een bekenskop. En van achterop de bankjes, dikke blinkende boerengatten en felle pachtessen op gepest met de gardeboe. De bankjes krokken onder de vracht. dat is zonnek een gekast in het volle van de mis. Bien in de lucht, een geflikker van witte vraven billen, Niet de vloeken, dan er lachen. Alleen riep de pastoor met zijn zwaar stroot. Zet alle verdroem recht. Zeven sacrament nog naar een duvel. Ariep, en dan af met hem is. Nog een pit van een uitgeschupt. Het werk kost hij tel land niet. Het van de maas en de negen. En werk dat ga niet lopen. Hij gaf hem ze vita aan voor te doen, als er waren. En dan als vond uit. Juste karotteken voor hem. Geen was heel droog, de teugels zijn op, en hij was de pistin. Recht naar zoeken van Bellekes, liep sliepen toch maar in de weg. Wat voor een piket was dat daar? Laten we nu een eens proeven, ze tegen Soeken. En dan zaten ze daar op hun gemakken, te resoneren over deze en geen. En op zijn zeven kwam een in donker naar reis, En Janneke Mijn ging klossen door de boemen en lachen mee met hem en hij voorzichtig met zijn kien omhoog niet te stutten, Want jong bi dat strijdt er. Je moest daarvan werken. En Marije over kapzakken en een boete lier ik een deurjager dat je daar stot, lunt dat zij zijn. En is geen hand uit te steken. Ge toor, Als je paas van dier of tarra aan gaat, Nu dat goed in haar Ik ga omhoog van de chagarnaise en zie dat ik is thuis met gaat. Lier ik een nette fredder. Hoe letter voet, is die er mooi troef? hebt nog geen rotsdroe er leid, maar ja, wolven tand naar bij. Dat veigen allemaal niks kenheid. Dat liep van Piet zijn gelijk als water van een moeder. En nu boezen en ging er wel over. Na zijn schoten eten, een wat boeren Een dikke taloer opgebloemde blote pataten. Pierensoep met jonken van vlies, van bolie en zuidvlies van de platte rubben. En daar was een stuivenkant zonder pleksel. En de trokken het veld in, de in de schier voor naar de maasers. Die deed een kleinsjes klaren bijeen en waren kruid aan trekken. Als dan goed weer, ze wij maasers aan. Ik kom niet zo los nu dan die zit. En hij dronkelijk en ik een bieleg. En met zijn pachterschaffelken stak ik hier in een ruif te zien dat ze niet voers was. Malse je roze, goed geweten. In de killer Marie. Het schudsel uit de zetten van trolletjes draad, met een karnaan. En dachter laan de dikke tonnen op iedereen te wachten. Maar wie van Sitter bedoepen Marie mee met een sleutel. Allee, zegt Piet, ooit ons nog hier, ge mag niet meedrinken. Mie was daarvoor niet gewillig. En met zijn lijver dat in bieten waai klaar, stopte hij hem achter de pinmeulen weg. En laat in kappeling te zingen van mieken die, mieken daar. Maria had Janne vol met alles te bedieselen en te beredden en rond te daggen en te stesselen en te commanderen. En dat liste, dat ging gevriet vriet goed af. Zo rook als u Frans man mankheden. Hoe zit dat die je zoon? Toet doet, Marie aan een kop op een lijf. De gast zat aan daar, na een schofste wachten, zag Marie hem komen. Ze kapte met een kletstapel, daait zijn an. En zijn klipmoets vloog tegen de rubber en bleef scherling zangen aan een ijs van een ak. Hij liet zijn blokken schieten, en al ga ik gelijk naar echel, ijwe zom te brusig om te staan, tien na zoem en pletsen bergboets. Anders liep een nog, Bij stak alles neer, de biesten blonken van tuinen goed eten en van tranken. Dan naar boeren kwam mijn bij u aankopen, veel onder klok kloek te leggen. Zie zullen een je pluggen, en hoe ze een keer voor te leggen. Ule kam zie rood, en de kloek zit goed vast. En naast de kuren aan te gaan, te kunnen trappen. En hoe de pier in stal krabben van willen. Uw zoeken zijn twee grijpen langer als op een ander. En uw rug een voetsbrider. Ziet hij rood figuur niet willen, en zijn die raam met mijn ang te schappen. De lierrek en een brik van een blies vloog direct bijten, wat paasde. Een moeitige koe moest weg. Met een bierstarren van rozen trok de koeter naar de wijk onder het gemeentneis en vandaag recht naar de Biernaver, voor het slag. Binnen hij stak het wel lief en naar, en lale zo een bed overin. en plat moest nog een wreef krijgen. Zien ik hier wanneer wat een op moelle bed. Een schieve brik van een schapro was voor u meer als genoeg. Het schakelijst was verakkeld, en schrieden we de ploekes opnieuw te struiken, en de geirendruik dat dat deur stak was gekast, maar dat let nu niet. En de regulateur inke was schief, maar dat was omdat Sannes van slag was. Schaagarnituur was iets van schietgott. pas paasne kie. De lichtbergen en de zeven werden alle dagen geschuurd, zodat ze tijd sloegen. Maar in ijs was de vloer zo goed als piegelest, en kruisel onder de voeten van de broer. en de deukes van de laag bij kast voor een druppelke nolen. In het gossel ging de platte keissak uit de druppen met de wa recht in de verke zomer. En in scha inken de melkdoekjes van de zwaag te drugen op de stok. Alleen een goede gast, we werk, man keiden ze nog. Op een met en marchandise bij Brussel is ze zo fier als een gaat. Zal per tank zich de zielekalendise. Daar is ze kaar en de schoefers verdiend. Want pleit, dat is ze. En met een moet ze eerst de krosje. Na zijn grote manoeuvres, ze gaat dien loon. De voerman is een wutten aan het gareel, een looperken, een volbloed. Als een sensuele kracht kan geen min haven maar van Marie. kind zijn weg van bijten, bijter als iemand anders. er. Een maas alles op een koetsje. Twee kurvenaren met een aas aan, een platte mannenvol vol, bakjes boter, een giel lang, bolle schubkies op een afgekrokst sponnenbed. een tober platte kijs dat ze geriefd op commando met een aantal Twee bakjes koetien uit een boog uit. Kasjoskens, plookjes, mirabellekens en schudderkens en aare mannekens. Draakkaskens bij Madame de Permantier. Geen een of of rijpakwapeu. En, en dat voor een winterprovise. En twee ronde broertmannekens mastel, nou je Goed gerief voor vloten maken. En in een kefken een koppel jonge duiven, vol duvelkens haar of germen. Hier hutten ze daarmee. Ginners doen ze daarvoor vervangen. En op hun prijs is weinig exposer. Zie ze daar zitten op een placé? Een gat gelijk een vlierskype van veugeloogelijk een borrelbank. Bovens de knoppen van een jak staat dopen pijl En op een kop dat door toepenken onder de kin vastgemokt met twee zwette bannetjes. De lange kletsneffen steun gelijk een buskops en een staf. Of gelijk Zeus dat uit het water uitsteekt met zijn draadinter. Dat jaar raad de zomer nog maar eens zijn hielen laten zien of een vroege wintervuur op ons zakken roge vlagen, dienst een dan er voets. De duigen gingen maar reizigers ne mee open en toe. Piet stond te zoen. Ging din, na ze knappers, viezen en jonge verre zien in de wa, Onder de kezelei dat daar stond te drupneuzen. Een koele kroon trok al wiewakken op naar uile werk. Dat mankeet niet Want een boer kan je schatten met zijn ogen. Gin er een vieis dat van nachter vaststak in de ruut. Een echte kunkel, vol pallegerek en slangratitsen in het seizoen. Na een echte winteroor. Piet recht naar rij zo'n nog een en een miser vanken. Juist op, met nog sluipstrong in zijn ogen en van achter de stof niet weg te slagen. Arrei rap, goed volk roepen. En ze kwamen af. Van alle kanten en zaan. Nu sliep voets gelijk een vieken met wind af. De witte van te stijgen zieestes. Dan kapten met een aardsekel en een oomes een, een pietske uit de kant. En maar kletsen. Allee jong, laten ons mij al wat zin doen. Maar het feigt allemaal niks uit. En din train ik een Duis van Tedderiek, met een biertje en een echte slodderbos. De bewost al maternen met je Jermen te slagen en ons hier van Krijs te lezen, Et op, van dan Gods geslagen. Zoeken een man kwam ook een ik tegen. isteken. Zoeken van Belkes, veld over veld, en ginner kadeken en de meet, en daar de van Janses met Pielambert en Belogat en echte straatruf, en een zwette ploster. En we gingen ver door de schier voor de tweeën van het mannenken. En van beneden kwamen wat op, de waschoenen op, San de Kruipien, langs de met volle lager. En ze probeerden een bolle katoen namelaken met omgestikte zuimen en met vier lidsnaien onder hun zak te krijgen. En van achter onder hun linken een wielstok voor te liggen. En de twee van Montes met een bandelier rond hun kop meetrekken. Het was zoveel avans als musse pakken met een vieze ijzer. Met veel gedanger kregen ze uit aan damper, achteruit, gelijk naar achterwessen. En al nou lazen daar, gerekt en gestrekt, te schrinsen op uit dan, je er keek in de vlies van. Maar hier reed mij eens sjeeske van traps te daar aan de twee olmen wel dat die al geen lulle lijven op mijn kanderen stond te zien. Grote blitte papier lagen daar aan. In een vareuze vrug op, was dat Jus Pierre stond aan topschuppen, met een pannenplekker. Menneken roept dat papier een keer op, feit dat mijn pijten en ze kletsen een keer met hun klets. Een tweede keer dat ze kappen, aan hun kletsje vast. En ze moesten lossen op de Akadee trokken van hun kerken, met een paar Schremelken Ze hadden direct in het snot. Ga ze mijn man. En mijn zoon zat gust te En Sjaans, hij zocht juist aan haar werk. Ze is dat jaar wel mee geweest. Kom hier, geef maar de vijf. Mijn plek, dat gaf Gust aan iemand niet. Gusta Schabers gelijk een kablok. Het dan de rest was nog wat kut afgezaagd. En met wat meer gozen was een ze gepoot en uitgepakt. Ze katten ze bieden af. Gust kwam het of ter moeilen. Daar hadden een vrije genuim. Daar deed ze alles in het groet. De dikke patatten holden ze een voor een naar reis met een ouds. We een keer teilen in het veld, die de gasten gasneuil niet te meeven onderwijgen. Daar kostten twee maasjes aan een klop saloon. En als ze half weg waren, sprong daar nog een dikke huis uit. Gust wezen van kijken de weg naar Brussel en zonder iets te zeggen. Pak hij de dobbelploeg bij je stijt en wees daarmee naar ginderop, naar de streep van Norison, dat blaad zag van de feiten. Als een op opkwam, was Piet met van Benges de kipkeer aan het smijden. Zie ze dangen op dat pekker, met je poort moog gelijk een keffer. Zonder een woord lag gus linksand zand, onder de buim, onder de nabak van Schof, gaf dat pekker een shot uit de vloog, Pak pakte met zijn nannerand dat wiel, dan met zijn boez over de gesmeidas das, sloeg er de kal in en hij kostte zijn handen van zijn broek. Daarvan van je slikken van een reis en een dat nog maar af weg was. Aragodomon. Het hij rond deze tijd zat Marie met een sterana, een stoot stiksel en spese wat schot. Niet aan te doen, zat per tang een goed kussetje onder met veel piets allemaal boter aan de galag. Ze moest per tang naar Brussel. Arnof of jongeren, paas kie, maar dan een depot zonder een koppel dufkus. Ze zagen nogal vervangen staan. En patat in de ruw ribokoer ging in zijn winkelke zonder raaikjes spallen. Je meugt er niet op paasen. Alles is preza, en ik kunnen gaan metten. In één kie is het. Guus moet mee en Piet moet aan. En dan op zijn net gebonden dat ze niet mogen afslagen niet of thuis. Daar is Gus is de stoppen aan het Goed roepen en rap. En ze waren de piste in uilig wieen. In Meulenbeek is het geval, in de ruw was zoest, uit de kwam een tram, en daar witte zijn striepen hebben. nemiet iets Een en zo in volle ver boek om tram, een dikke bloed en een draaitijd, al scherven dat gezuigd. De witte sloeg nog een al bibberen met zijn poorten, en dat was gedaan. Een geut bloed lief van de zaal langs de Richelsweg, en Maria en schitterwetter leidde schetterwetter Kust op de grond, Alle in Doembach. Maar kwamen ze er dood. Gust met Piet is een nek en hij kapt me in ijs gelijk een bolte pataten. De jagers dat Piet doen gaat uit en een kootering met een boterstaf, madame Bracaf. en din galet met een boterlat is met geen pennen te beschrijven. Ja, ja, Piet, het lijven en de chance aan maar aan een drie, drie.